Ex nomine. Een duif is van kleur niet roekeloos en zal dus wel voorzichtig wezen. Het is een kathedraal gestapeld uit oneindigheid en dat dus overstijgend. Want alle niet door mens gemaakte kleuren lijken grijs en dit zingen is een ademstoot. Niet beklijvend, maar noodzakelijk en wezensvreemd. Vergeef mij dat ik blind wil worden.